Tweede uur. <laughs> Entertainment for you met toontje lager. Ja, dat mag zeker, een toontje lager. Een toontje, een toontje lager. Ja, wat uh, gaan we het tweede uur doen, Rudy? <laughs> ja, het tweede uur, we gaan natuurlijk... Peppi en Kokkie zijn weer binnen, dus dan, ja, dan, dan het, is die hele is weer uitzending feest. weer... Uh... Je hoort ze als jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jonge. Nee, zometeen het laatste nieuws natuurlijk uh, van het Beauty Beach Event hier in Zandvoort. Met uh, Ferrat en uh, Laura.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 Uh, behandelen, maar niet alleen evenementen binnen Zandvoort, maar ook door heel Nederland. Zoals beginnen we volgende week al met een interview van uh, de, het Zand Beach Event. Ja, dat is in Almere. En in Almere. Daar hebben we de organisator van aan de telefoon. Ja. Uh, verder uh, zullen we muziek uit de provincie gaan doen. Dus van elke pro provincie een uh, artiest draaien. En dat dan twaalf uh, weken 12, lang. Ja, want we hebben twaalf provincies. Ja. He? zo makkelijk. Is en natuurlijk het? Henry met Showbiz Nieuws hey. komt altijd weer terug. Dus uh, dat uh, is helemaal goed. Ondertussen uh, ja, blijf lekker luisteren naar uh, CFM Zandvoort. Zometeen Marco de Hollander hier op CFM Zandvoort. Hoe gaat het met je?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 Moet je me maar zien Ik word nagedaan de mannen en kebats van dien Ik heb mijn hele eigen zin vanuit het niets niets Er zijn zoveel ik dingen die ik jou wil vertellen ik mijn brief van jou. Toen zou eigenlijk nog even willen praten Besef het af en toe niet eens, je hebt ons zelf verlaten. Hoe kan je nou een trots op zijn Als je niet die binnen binnenbrok in mijn keel Als ik de woorden op papier ben, ik ben het Maar ik ben niet zo sentimenteel Al die vrede willen kwetsen, maar ik zeg niet zoveel maar in ieder geval, Bram is net een ik Een middelvinger in de lucht en bijna niemand Heeft begrip wanneer je zit in een gerucht Maar dat is hoe dat anders zou zijn Al die spooken houden mensen met karakter maar klein Dat is lekker simpel, dat is wat ze deden bij mij De show ik ben niet gaan studeren, maar mijn leven is vrij en en ik doe nu wat ik wil. Net is jij het daar gewild had. Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad. Want ik heb alle creatief van jou. wat zijn zoveel ik dingen die ik jou kan vertellen. Dat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 Smoede nacht weer aan je zij Kom deze keer iets dichterbij Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij Talked in de, de beste zangers van Nederland. Ja, van de week. Ja, maar ik weet niet meer wie. Nou, het ja, maakt niet uit. Dat uh, maakt niet uit. We hebben, ja, we hebben Laura en uh, Ferrat uh, weer, aan tafel zijn weer aan tafel geschoven over hun uh, Beauty Beach Event. Goedenavond. Dus <lacht> en um, ja, jullie hadden zelf ook wel een echt kunnen bedenken, denk ik, samen. <lacht> nou, misschien een volgende ronde, volgende kans, nieuwe kansen. Ja, <lacht> nee, maar hoe gaat het uh, met het evenement? Druk. <lacht> Druk. Ja.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 Yes. Ja, maar als jullie, jullie zijn de afgelopen weken, of maanden misschien. Maanden, maanden. al keihard aan het werken voor dit uh, mooie evenement. voor ja, de uh, voetbal. Uh, voor voet voetbal. voor de voetsopvang. Wil jij niet zoveel drinken? En, ehm. Uh, <laughs> um, <laughs> het is een uh, gemeen deze mensen. Maar in ieder geval. Dat uh, is, is vals, voor zijn de, ze. Ja, hoor, goh, dat zei ik vorige week al. <laughs> maar, um,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 Nou. Tja, het is maar wat, hè? Hebben we nog verder wat te vertellen? Ja, of wat, zeker. Wat, of jullie nog L uh, Laten we, iets yeah. extra prijzen of een nieuwe verrassing of een... Uh, ja,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 Een fillerbehandeling ter waarde van 550 euro. door dokter Jani van Lochem. in de salon of bij Doctors Incorporated Amsterdam. Zou jij kunnen uitleggen, misschien, hè, voor de mensen. Wat waar de, Wat een fillerbehandeling is. is. Nou, een mensen filler... denken botox meteen, maar dat is nee, dus niet botox, waar. Botox, dat legt filler. Wat is nou het verschil lang. tussen botox en filler? Nou, een botox verlamt spieren. Dus bijvoorbeeld een fronsrimpel. het boos kijken. Um, dat wordt veroorzaakt door een spiercontractie. En dus dat heb jij? Nee, maar ik heb nog geen filler. <laughs> er is genoeg gevuld. Er is genoeg gevuld, maar ik heb zeker nog geen Botox. Nee, en een filler oh. gaat bijvoorbeeld in, die jukbeen, in de jukbeenderen, in de lippen. Het vult de rimpel direct op. Naar een filler, fuller. Ja, oh, wel. ja. dus je? gewoon letterlijk. Botox is uh, uh, spierverlammend. Uh, ja. En een filler is echt fuller. Ja. Ook okay. oh, direct resultaat. We hebben <laughs> twee VIP-kaarten voor het circuit.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 We hebben een zespersoons dinerbom bij de Lachende Zedovers, Niet, Niet in de Haltestraat. Nee. Dank Aan je wel, de Roy. op boulevard? Ja, tegenover de casino. Jazeker. Uh, help mij even. We hebben een foto Oh ja, en overnachting. hotelovernachting bij Hotel Amare op de Hoge Weg. All inclusive ontbijtje, de hele Reutemiet Ja, check-in zaterdag 2 uur. Nee, uh, ja, 2 uur. En check-out zondag om 12 uur.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 Nee, de vergunning. Ik heb niks gesproken. De vergunning ligt klaar, maar wij moeten nog een aantal maten doorgeven die we na uh, dinsdagavond uh, weten. Nou, eigenlijk is het. Maar de vergunning Nee, nee, nee. De vergunning is rond, maar we zijn. En sinds... zo niet, dan noem het bij jou thuis. Ja. Eigenlijk belangrijk. Ja, we, hè? Hadden, uh, we plagen, we plagen. duizenden mensen <laughs> winnen en zo. Nou, in ieder geval het evenement komt helemaal goed. Ik wens jullie nog uh, komende week weer veel succes met het verdere organiseren van het evenement. Ja, jullie hebben erg bedankt, bedankt voor de tijd, ja, voor de uitzending weer en ja. volgende week graag.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 dag, de donkere wolken trekken om je heen. Je bent op zoek naar mogelijkheden, hebt genoeg van tegen slag. Door al je zorgen zit je er compleet door.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 Iedereen Een leven vol frustratie En een dagelijkse strijd Lijkt het moeilijk om de stormen te doorstaan Maar wil je wel maar klukken Raak dan nooit je dromen kwijt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 Werk ja, aan de dag van morgen, dag kan niet meer stuk. Als je wil, de zon schijnt voor iedereen. Als je wil, de zon schijnt voor iedereen.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 Take it easy and celebrate the malleable reality. You see, nothing is ever as it seems. Yeah, this life is but a dream. Henry. Oh, wat is wat Het show is nieuws met Ja Jawel, Henry, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe is het jongens? Ja, ja, goed met jou? Ja, prima. Ik zit bijna lekker thuis. Uh, ik uh, ben lekker gisteravond laat thuis gekomen. Dus uh, lekker uitgeslapen vanmorgen. Ik ben hartstikke fit. Dus ik kom allemaal goed. Komt helemaal goed, oké okay, hartstikke. Hoe is het weer daar? Het weer is uh, 26, 27 graden. En een beetje regen, een beetje zon, dus van alles wat. Oké, okay, nou hier is het wel uh, dramatisch. Wij dachten wel lekker gaan lekker drama, op het strand drama, even wat drinken. Drama. Maar ja. uh, het regent hier zelfs. Is het zo erg daar bij jullie? Ja, ja. dat is echt. Nou ja, ja het is gewoon een myzer koudere regen, weet je wel.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 Uh, ik denk qua voetballer dat hij uh, er wel blij, blij mee mag zijn. Ik denk qua uh, ja, met die tijd zal die op een gegeven moment wel een beetje bijge, bijgeschaafd moeten worden door, uh, door Joel, denk ik. Ja. Dat, dat zou wel lukken. Ja, nou ja, ik ben in ieder geval blij mee. Vanavond ook een wedstrijd natuurlijk, Johan kruis ja. ja, hoe laat Brit de wedstrijd trouwens? Ik, ik, ik, ik, ik, 8 uur, SBS 6. Toch 8 uur, ik zou om half 8 was het ook al samen... Uh, ja, ik denk dat dan de voorbeschouwing is.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 En uh, onze die wordt bekeken door 1,4 miljoen uh, kijkers. Terwijl uh, Popstars uh, 802.000 kijkers, geloof ik, uh, oh. Dat is ook niet veel, hè? Nee, even kijken, dat is zelfs nog minder <laughs> volgens mij. Ik was nee, 748.000 kijkers gisteren. Oké. Okay. Ja, het kan natuurlijk zijn dat de, de kijkers naar, naar Popstars allemaal op vakantie zijn. Ja.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 ik dacht ook misschien dat ze nou doorbreekt, uh, ja, wat, wat ze deed was natuurlijk geweldig en uh, ik, ik vond het gewoon heel erg goed, net wat Marie's ook zei hoor. Ja, nou ja, laten we het hopen. Ja, ze heeft alles in zich denken. Ja, hey, heel he, he, te... even terug naar Hollands Got Talent, um, ja. Ja, dat verhaal van Erik Diekep, heb je het uh, meegemaakt? Mee, Hoe uh, bedoel je? Eric Met uh, Jacqueline, die, die, die ja, valzingende mevrouw die, uh, die toch niet uh, helemaal uh, de artiest was die ze dacht te zijn. En ja. die, uh, de manager was Erik Diekep van uh, Jacqueline en die uh, ja. gaat, uh, dus, uh, Eric of, uh, gaat dus uh, Gordon aanklagen vanwege smaad. Ja. Dat was gisteren bij RTL Boulevard en wij ja. werken ook wel eens samen met Erik Diecap en, dan, en dan, denk, ja, dan ken je die man en dan uh, zie je hem zo op RTL Boulevard. Maar ik denk dat het een beetje te opgeblazen is allemaal.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 Skaat ja, nou hebben over gelezen inderdaad. Even kijken, ja. wat was het ook alweer? Hier, daar. Ja, de Friese groep die, oh, nee. die, die hebben zich verkleed eigenlijk als een uh, soort persiflage op K3 met, met roze pruiken op en dat ja. soort dingen meer. Uh, nou, dat moet je op je gemak lezen. Je lag je eigen dood. En ze worden in België worden ze nou ook uh, geweerd hè, van het grote strandfestival in Zeebrugge. volgende week zondag. dag. ze niet meer te komen. Ja, je kunt natuurlijk nagaan dat de teksten van K3 op een gegeven moment best wel allemaal veranderd zijn geworden door de, door de groep. Ja. Ja, oma's aan de top en oma's in de koffieshop, hè. Dat <laughs> <met> ja. <laughs> dus ja, ik, wij, wij kunnen erom lachen, maar aan België schijnbaar niet. Dus nee. Het, het, zal, het zal wel. Eh, maar ik, ik, ik vond het wel leuk. Ja. Eh? Alleen, ja. Je, je, je, je, je, je, je kinderen van 12 jaar of, of, of, of nog jong, natuurlijk niet mee naartoe nemen. Lijkt niet verstandig. Nee, nee, nee, nee. Die krijgen gegarandeerd op een gegeven moment een koude douche, hoor.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 Dus ik geef ze eens lekker uh, even genieten van de vakantie. Doe een paar dat. weken, ja. Even lekker bijtanken. Want daar was ik echt wel aan toe eigenlijk. Want er zijn zoveel dingen toch wel gebeurd. Ja. En, uh, maar dat is, ook, dat is ook goed natuurlijk. Daar dat doe je het feit ook ja. voor. En uh, we blijven natuurlijk altijd doorgaan. Hè. En ik heb ook nog plannen om één deze week bij jullie langs te komen. Dat heb ik jullie beloofd. Hè. Dat zou heel dat erg dat leuk zou wel heel, zijn. Dan gaan we lekker barbecuen. Hè? Nou, dus 18... We hebben nog een plekje vrij bij de CFM Zomertour. <laughs> nou, we gaan eens even kijken. Wanneer is dat? Ik, uh, 15 augustus. <laughs> Uh, 15 augustus, dat red ik waarschijnlijk. Ja, misschien moet, moet ik even kijken. We mailen het je wel eventjes. Hey, jij, jij zorgt voor de slaapplaatsen, Roy? <laughs> uh, uh, misschien uh, kunnen we zo'n uh, uh, gastvrij zandvoort. Kijken of u, <laughs> uh, dat je ergens mag uh, logeren. <laughs> Bij de wethouder, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, dat is een goed idee. Dan krijgen we iets te regelen. <laughs> maar ik beloof je dat ik eh, deze week deze weken live jullie in de uitzending En dan kom ik het zo niet eens even doen. Dat af... zou, heel, dat heel, dat leuk zou leuk zijn. heel leuk zijn. Afgesproken. Kan Rudy je, je eindelijk een keer ontmoeten? Ja.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 En wel zelfde sender. Morgen worden we herhaald natuurlijk vanaf 4 uur bij CFM Zandvoort. Ja. En we sluiten af met misschien wel de laatste enigstvlieg.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Trudy Vendrig met het NOS Journaal. Het borstbeeld van Herman Brood in het centrum van Zwolle is door de eigenaar weggehaald. De eigenaar, een instelling voor kunstuitleen, is bang dat dieven het beeld willen stelen omdat het van brons is... GroenLinks in Zwolle maakt zich zorgen over de koper- en bronstiefstallen en wil dat onder meer de website beeldeninzwolle.nl wordt aangepast. Het zou voor dieven veel te makkelijk zijn om er via die site achter te komen waar koper- en bronzen beelden staan. Zwolle is de geboortestad van Herman Brood, die in 2001 zelfmoord pleegde door van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen. Of het borstbeeld van de kunstenaar-muzikant weer buiten komt te staan is niet bekend.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 In Limburg zijn twee inzitten van een sportvliegtuigje bij een noodlanding gewond geraakt. Ze landen met hun toestel in een weiland langs de Maas in de plaats Lom. Volgens dorpsbewoners scheerde het vliegtuigje rakelings over een paar woningen en plofte het daarna neer in het weiland. De inzittenden liepen volgens de Limburgse politie kneuzingen en botbreuken op. De ontruiming van acht woningen in een galerijvlet in Harderwijk bleek achteraf niet nodig. De mensen moesten vanmiddag weg omdat er een benzinelucht in de flat hing. De stank bleek van een lekkende brommer in de kelder te komen. De benzine was in de vloer getrokken en tot op de tweede verdieping te ruiken. Verwacht wordt dat de bewoners de nacht gewoon thuis kunnen doorbrengen. Het weer bewolkt en van het zuidwesten uit buien. Vannacht nagenoeg droog en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met in de middag en avond kans op een bui.